Dicker Hark met het NOS-journaal. Bij een demonstratie van Zuid-Afrikaanse mijnen dood. hoe is nog niet bekend? Volgens de stakers probeerde de politie de betoging op te breken door traangas te gebruiken en met rubberkogels te schieten. De kompels staken onder meer voor het recht een vakbond op te richten. Bij eerdere rellen bij Zuid-Afrikaanse mijnen zijn al 47 mensen om het leven gekomen. Oud-VVD-gedeputeerde Hoijmaijers van de provincie Noord-Holland wordt vervolgd voor het aannemen van steekpenningen, valsheid in geschriften en witwassen. Hoijmaiers zou als gedeputeerde het adviesbureau van zijn vrouw ingeschakeld hebben bij bouwprojecten. oud-gedeputeerde zegt dat hij onschuldig is. Ook de vrouw en een zakenpartner moeten voor de rechtbank verschijnen. Koning Abdullah van Jordanië heeft het parlement ontbonden om de weg vrij te maken voor nieuwe verkiezingen. Met de maatregel hoopt hij tegemoet te komen aan de roep om hervormingen. De moslimbroederschap houdt vandaag een demonstratie in de hoofdstad Amman de organisatie wil dat het parlement meer macht krijgt. Bijvoorbeeld om de nieuwe premier te benoemen. Abdullah heeft dat toegezegd. Werknemers van scheepswerf IHC Merwede kunnen een boete van 100 euro krijgen als ze buiten de pauze om een sigaret opsteken. Noodware overtreders kunnen zelfs hun winstuitkering verliezen. De scheepswerf neemt de maatregelen om werknemers van het roken af te helpen. Volgens anti-rookstichting Stivoro zijn er meer bedrijven die roken straffen, maar is een geldboete een nieuwe maatregel? Minister Schultz van Hagen houdt vast aan haar plan om de A27 door Amelis Wiert bij Utrecht te verbreden tot twee keer zeven rijstroken. Volgens haar is dat het beste plan. Een aantal partijen, onder de Partij van de Arbeid, vindt dat niet nodig en kan de doorstroming volgens hen worden verbeterd door de maximumsnelheid terug te brengen van de 100 km per uur naar 80 km. Volgens Schultz is er een weloverwogen keuze gemaakt. Het weer nog bewolkt vooral in het zuidoosten regen. Daarbij staat een stevige zuidwestenwind. Aan zee hard tot stormachtig. Temperatuur 14 graden in het noorden en gaat op 17 in het zuiden. Morgen start nog met bewolking en regen. De loop van de dag wordt het droog en komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Het wordt dan maximaal 15 graden. Dit was het. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files. Er wordt op snelheid gecontroleerd vandaag op de A27 tussen Almere en Utrecht. En op de A29 tussen Rotterdam en Dinteloord.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 Ja, want onze Pascal is jarig, jongens. Ja, ja. Hiep, iep, iep, hoera. Hiep, iep, iep, hoera. Hoera. Ja. Hoera. Jawel. Ja, en als u op de, kamp, u op de webcam kijkt, dan, dan ziet u dat wij heerlijk aan het gebak zitten. Dank ja. wel, ja. Pascal. Zin, eh, dames en heren, Pascal is jarig. Van harte gefeliciteerd. U kunt hem feliciteren op telefoon. 573-1969 Kunt u een felicitatieboodschap voor onze Pascal achterlaten, ja ja, hij zit hier toch Mag ik in de Wat zei je Pascal? Mag ook gewoon een bericht gestuurd worden via mijn Facebook, je, via mijn Facebook? Ja, maar, ja, maar het is ook leuk als de mensen natuurlijk bellen, dat ze, ja, dat ze jou dus gaan live in de uitzending gaan feliciteren. dat is toch veel oh, leuk? Lach. Ja, dat kan toch? Ja, dat is, dat is leuk gewoon, dat is lachen Oké okay. Zo, uh, uh, uh, Zandvoort leuns weer. Ja, we zijn er weer. Ja, weer zei ik, nat geregend, maar dat maakt niet uit. Het ja. de stortregenen ik nog. Ja, maar, uh, even wijk, hè? Maar ja, we ja. kwamen hier en de zon brak door. Ja, ja. Uh, het is weer bewezen. Als Angela in Zandvoort komt, breekt de zon door. Hey. <laughs> het zonnekind. Het kan er maar een het, zonnetje zijn, het zonnekind zijn. Het zonnekind. Feestje vieren in de studio, we zitten de koffie, we zitten aan het gebak. Nou jongens, wat vind je nog mm. mooier? goed. Ja toch? Ja. Ja, goed wel. Nou, oké, okay, zullen we dan nog maar even... Oh, dat moet ik... Nou dan moet ik echt niet ingewikkelds gaan doen. Maar goed, dat lukt wel. Uh, ja, oké. Okay. Nou, we gaan het gewoon proberen. Speciaal voor Pascal, omdat hij jarig is vandaag. Ja. Leerlijk. Ja, dan kun je er niet meer omheen. Wat zie je? Dan kun je er niet meer omheen. Maar hoe jong ben je nou geworden, Pascal? schrik niet, 36. 36? Dat is toch een prachtige Schrikken. leeftijd. Schrikker. Ja, dat niet. me. Goed. Mocht u Pascal persoonlijk willen feliciteren met zijn 36 e verjaardag, dames en heren, kan via Facebook, daar zit hij natuurlijk, maar u mag ook naar de studio bellen, en ik zal het nummer nog een keer vertellen, het is 023-573-1969, en dan krijgt u een persoonlijke telefoon. is dat natuurlijk duidelijk happy birthday een van de leuke verjaardagsliedjes voor Pascal Mystery Tour. Als ik, uh, ongetwijfeld als u afgelopen woensdag geluisterd heeft, weet u dat we daarheen geweest zijn. In de Melkweg in Amsterdam. De wereldpremière op groot scherm Na 45 jaar dat is mogelijk. Volledig gedigitaliseerd en de muziek uh, geremixed. En je weet niet wat je ziet en je weet ook niet wat je hoort. De film zelf is niet echt sterk. Maar als je ziet wat ze er toch van gemaakt hebben. Uh, wat, uh, uh, hoe het beeld is en zo. Nou jongens, het, is, het, het zag eruit alsof die film uh, gewoon uh, eergisteren gemaakt was, bij wijze van spreken. Zo mooi. Um, volgende week komt hij uit op uh, DVD uh, en Blu-ray. Uh, ik zei oorspronkelijk in november, maar dat is volgende week al. Volgende week wordt hij wereldwijd gereleased. De, de, de, de, de, de, ja, gevitaliseerde, moet je wel zeggen. Gerevitaliseerde uh, versie van. Uh, van de Magic Mystery Tour van de Beatles. En het slot van het nummer Hello Goodbye. Dat is ook het slotstukje van de film dus vandaag um, de moeite waard. Dat zeggen we. Zeg ik. Dat is Anouk. Are you kidding me? het gedenkwaardige jaar 1999, dames en heren, dat weet ik zo goed. Omdat het namelijk staat op een CD: de Best of 1999. Ja, nou ja, dan is het niet zo moeilijk natuurlijk om te weten uit welk jaar het komt. Um, al, al, al, wat zei ik nou? Anouk, oh ja. Are you kidding me? Joost Bruisel. Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je ontmoet?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 van een goed humeur vandaag, ik weet niet hoe het komt, maar het komt vast omdat het Pascal jarig is, dat zal het ja. wel zijn ja. ja En daar hebben we een beetje vrolijke muziekjes The is Train Nummer 1 in de Euro Breakdown Tenminste, tot vanmiddag 4 uur dan, hè. Ja, dan Ja, dat kan zo mijn dat was zo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 Well. Uh, in ieder geval 50 Ways uh, to Say Goodbye van Train. Nog steeds nummer 1 in de Euro uh, Breakdown. Dit is de andere versie van het nummer Woodstock. We hebben Crosby, Stills, Nash wel eens een keer gedraaid. Miss is Matthew's Southern Comfort. Het weer in Zandvoort. Ja, het is een uh, onstuimige dag vandaag. De wind is hard, stormachtig, kracht 7 uit het zuidwesten. En tijdens buien kunnen er zware windstoten voorkomen. Oppassen in het verkeer, dus. Temperatuur wordt een graad of 15 à 16. Uh, voor het weekend, zaterdag, veel buien. Krachtige wind, vij kracht 5. En draaien naar het noordwesten en de temperatuur wordt maximaal 14 graden. Zondag lijkt de beste dag van het weekend te worden. De wind zwakt af naar kracht 3. Het uh, wordt droog, zonnige periode en de temperatuur blijft steken op een graad of 14. Weet je wat ik ga doen? Nou, ik ga emigreren. Naar de uh, Zuid-Californië ga ik. Oh, ook lekker. Want daar regelt het nooit. Got on board westbound seven forty-seven. Inside is love Dit Will I Am en uh, featuring Eva Simons moet ik denken zeggen. Simons kan natuurlijk ook. Ik weet niet of het Simons of Simons is. In ieder geval, This Is Love heet het nummer. Het staat, uh, staat op nummer 5 in die uh, geweldige lijst van, uh, van de Euro Breakdown. Jawel, daarin dus. Dit, is, uh, dit zijn de Pumas. De combinatie van Agda en de Munnik en uh, Stil in mij. Of uh, uh, van dik hout, bedoel ik. Dat noemt zich de Puma's. Mijn hart is niet van steen. Een geval van zuiver hout. Het was het beste dat ik vinden kon. Toen niemand wegging met het goud. Mijn hart is van het hardste hout. Maar het buigt nog als het moet Maar niet te ver En rustig aan Weet nog niet echt wat het doet Want dit is mijn hart een houten hart De dames voor u hebben het alvast zwaar. Dus wees maar lief Dat kan geen kwaad En stelen lijkt me niet I'm doing it.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 ook nog bij gezeten, maar dat was voordat ze beroemd werden, daarna uh, is Ieder zijn weggegaan. Uh, we kregen Agda en de Munich en we kregen natuurlijk van Dickhout, maar uh, toch zijn ze weer eens een keer bij elkaar gekomen, een tijdje geleden, het jaren 90 zo'n beetje, komt kom dit nummer, uit uh, 99 komt dit nummer, ja wel. prachtig liedje van... Uh... Van de week. Zoiets. Oké, okay, dat was de agenda, jongens. En we gaan er straks mee verder. Om kwart voor twee krijgt u nog meer uh, dingen die dit weekend te doen zijn. Ja. Stay and keep a an elite company Take a load off, Fanny Take a load off, free Take a load off, Fanny And you put the load put right the on load believe it's time to get blijft een wereldnummer. Echt een te gek nummer. De um, band was dat. Het uh, komt van het album Music from Big Pink. En uh, dat nummer dat heet inderdaad uh, The Wait. Jawel. <tied> Onze dag-cd van vandaag: Jethro Tool. Met natuurlijk fluitist, zanger, gitarist Ian Anderson. Cd heet Aqualung. En zo heette dit nummer ook. En dan gaat er volgende uur nog een paar tracks van horen van deze fantastische plaat dat ook een hele mooie. Mm -hmm. Het is een hele mooie. We gaan naar het nieuws en het weer. Nog een stukje Can't